Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op de A12 bij Den Haag heeft de politie klimaatactivisten verwijderd die de weg blokkeerden. De snelweg was door de actie in beide richtingen afgesloten. Sinds vanochtend protesteren zo'n 100 demonstranten van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan. De klimaatactivisten vinden dat er per direct een stop moet komen op subsidies voor fossiele energie zoals olie en gas.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 Er zijn huizen ingestort en wegen zijn geblokkeerd, wat de hulpverlening moeilijk maakt. Onder de vermisten zijn volgens Italiaanse media een vader, een moeder en een pasgeboren baby. De burgemeester van Ischia roept eilandbewoners op om in huis te blijven. Het groot diktee der Nederlandse taal is gewonnen door deelnemer Patrick van Aarle uit Eindhoven. Hij had één fout. Het diktee had als titel Groningen is zo en was geschreven door Wim Daniels. Het werd rechtstreeks uitgezonden in het NPO Radio 1 programma De Taalstaat.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 Dan nog het weer, wolkenvelden met af en toe zon bij een graad of 9. Morgen bewolkt en regenachtig, maar in Limburg blijft het overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijken, en het is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 I don't need Een lekker begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag de John Farnham en de Voice. Een lekkere single uit de jaren 80, uh, Benno. Ben je er klaar voor? Is ja, zeker. ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Uh... Nou, ik heb nog geen berichten van uh, Jan van der Leden, oh. Dus uh, nou. Als het goed is, staan we nog steeds met 1-0 voor. Als het goed is. Nou. Daar in uh, Amsterdam, Amstelveen. Ja, nou, ja, dat gaan we dan straks eerst maar eens uh, horen. En daarna gaan we naar uh, uh, uh, praten met Rianne de Voogd... Uh, van het uh, Eneco Luchterduinenfonds... Tenminste ze zullen nog wel iets meer doen bij ENECO. Um, en, want ja, het is je laatste kans om uh, 50.000 euro te winnen voor je idee. Dan gaan we met uh, Paul van La Familia en Opera Familia uh, praten... over hun kerstconcert in 19 december, geloof ik. Nou, dat, dat gaan we dan van hun horen wanneer het exact gaat plaatsvinden. En dan heb ik eens even kijken. Nog natuurlijk de nodige berichten. En, en dus, ik uh, denk dat ik het uh, deze week eens ga hebben over... Uh, boerderij Zorgvrij in, in Spaanwouden. Kijk, daar horen we de laatste tijd weinig over. Daarom. Thuis. En daar krijg ik ook altijd uh, berichten van. En die hebben ook een enorme agenda. Ook heel leuk voor de kinderen. Helemaal goed. Nou, dat in het uh, uur 2 van Zandvoort. Op uh, zaterdag. Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Tina, zfm-live.nl Goedemiddag allemaal. Nou, de radio aan. En we hebben ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Boy. 3 and Bananarama and it ain't what you do Met een zonnig zandvoortvraag. vandaag hoorde je Jean Mendes en Camilla Cabello en Señorita. Is het ook zonnig trouwens bij jou, trouwens Jan? Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. Ik wilde het eigenlijk net zeggen, inhoudend op jouw woorden. Vanuit een zonnig Zandvoort naar een heel zonnig uh, Amsterdam. Kijk, helemaal goed. En ook uh, zonnig op het veld. Uh, ja, op het veld is het spannend. Het is, uh, we zijn wel iets gevaarlijker als uh, ANVA. We scoren helaas nog niet. We hebben één keer gescoord, maar ja... Ik zat eigenlijk net te bedenken... Dat vorig jaar speelden wij ook hier uh, tegen ANVJ. Scoorden wij ook in de... Volgens mij was het toen de vijfde minuut. Dat penalty penalty erin schoot. En toen was de eindverslag uh, 1-1. Oké, okay, ja, ja, nou, dan, dan zijn we net in het Nederlands ja. zelf al. Uh, dat, dat moeten we niet ja. hebben. Uh, we hebben gewoon... Uh, nee, de, deze moeten we winnen. Ja, dat deze dacht ik was, ook. Ik, maar ik, ik zal je heel eerlijk zeggen... Ik, uh, ik was gisteravond in het dorp... Uh, Vrol kijken. Maar ik denk dat ik... Zes of zeven spelers voor ons... Ook in een dorps zitten. Ja, oh, oh, oh. <laughs> je had ook weer dan één biertje. Op. Ja, nee, ik dacht met de Cola Light of zo, weet je wel. Ja, nee, nee, nee. Dat nee, kennen ze niet. Nee, maar, nee, nee. Ja, met vodka misschien. Maar... Ja, uh, precies. Nee, maar uh, ja, nou, tot nu toe gaat het nog goed. Uh, het gaat absoluut, het ja. gaat absoluut goed. Er is goede sfeer. Je ziet ook die jongens dat ze, dat ze knokken voor elkaar. En misschien is dat, is dat ook wel het uh, gevolg van gisteravond. Zeker, ja, nou, misschien hebben ze er wat van geleerd hoe het niet moet. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. He helemaal goed, nou ja We zitten zo dus ja. een beetje aan het eind hè, van de, de eerste helft. Het is de 42e minuut. 42e minuut. Ja. We gaan hem noteren en dan komen we straks weer bij terug. De dan ga je okay. dus de rust in. Dankjewel uh, Jan, voor uh, dit moment nog steeds 1-0. Dus uh, daar een uh, uh, ook zonnige Amstelveen. Uh, of nou uh, ja, uh, aan de grens van uh, Amsterdam. Tot straks, ja. Tot straks, dat was uh, Jan. Inderdaad, uh, straks uh, meer voetbal, maar eerst weer meer muziek. Hier is een uh, plaat die we al het uh, hele tijd niet gedraaid hebben. Lasting Music. Go get a job, huh? Uh uh, all that I can say. I won't give up my music. Not me, not now, no way. En als het goed is, hebben we Rianne, de voogd, aan de telefoon, Benno van het Eneco Luchter Ja, dan gaan we gaan eens even kijken of de verbinding is gelukt. Goedemiddag, Rianne. Goedemiddag, hallo. Ja, fantastisch, de techniek doet het. Jij bent van Eneco Luchter Duinenfonds. Even het geheugen opfrissen, Rianne. Luchter wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een fonds dat in het leven is geroepen uh, toen uh, het uh, windpark Luchtenduinen is ontwikkeld. Um, en met dat fonds willen we eigenlijk uh, uh, investeren in, uh, in uh, de kustplaatsen. Om eigenlijk uh, verduurzaming en versterking van de kustbeleving van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk te stimuleren. Ja. Uh, en zo is er eigenlijk het uh, Luchtenduinenfonds ontstaan om, uh, om dit uh, dus te doen. En ik heb begrepen van Rob, dit is de laatste keer, hè? Dit is de derde keer en de laatste keer dat het, uh, ge, uh, dit wordt uitgeschreven. Dit wordt de laatste keer inderdaad dat we het uh, uitschrijven. Uh, ja, eigenlijk uh, proberen we zoveel mogelijk uh, mensen die uh, vanuit een, uh, een, een idee of een project hebben... waarbij ze maatschappelijk belang uh, uh, ja, beogen, te, te, te behalen, zeg maar... Om, uh, om hun uit te dagen om zo na te denken van hoe kan je de kustbeleving uh, verduurzamen of verder stimuleren... Um, en uh, uh, nou ja, dan mogen mensen hun idee bij ons indienen. En dan gaan wij kijken of het uh, ja, compleet uh, nou ja, voldoet aan de, aan de eisen die we daar aan stellen. Zeg maar. Er zijn natuurlijk een paar voorwaarden die daarvoor gelden. Dus ja. Zo moet het uitgevoerd kunnen worden. Ja. Het moet ook op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Want we willen natuurlijk wel graag snel nou ja, zien wat het oplevert. Okay. Um, en als, als het project daaraan voldoet... Uh, dan, uh, dan kunnen de, de deelnemers kans maken om uh, nou ja, tot maximaal 50.000 euro voor dat project of idee te krijgen. Om het dus uh, daadwerkelijk uh, nou ja, uit te voeren. Wat waren de ideeën van de voorgaande jaren? Dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld een uh, uh, um, uh, to, uh, zonnepanelen op, uh, op uh, verenigingshuizen. Uh, we hebben uh, meebetaald aan uh, een systeem voor, um, uh, uh, voor de um, um, nou god de de de de. de, de. Ik Rustig ben gaan. even de naam kwijt. Dat no, maakt niet uit. Maar... De, nou ja, we hebben heel veel verschillende initiatieven al gehad... waarbij we heel erg hebben gekeken ook naar een stukje kustontwikkeling... Uh, duinontwikkeling, kijkvogelposten... Uh, dat soort zaken hebben we allemaal al gedaan. Okay. Oh, ja, ja, ja. Um, en de Sorry, daar zocht ik naar het woord. De Reddingsbrigade hebben ook gesteund al met een aantal projecten... om verduurzaming mogelijk te maken... in de wijze hoe zij uh, nou ja, de, de stranden veilig kunnen houden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, want de verduurzame en versterking van de kustbeleving... dat is natuurlijk wel heel mooi gezegd... maar uh, nog Nogal als je niet even wat concrete voorbeelden daarbij uh, hoort. Uh, Klopt, helemaal. Maar ja. dus, dit zijn uh, voorbeelden dus van zo'n vogelkijkpost... of uh, uh, de, de zonnepanelen op uh, verenigingsgebouwen van de scouting. Ja. Uh, maar ook uh, nou ja, wat, wat ik net zei. Kijken naar hoe kunnen we het strand nog veiliger en beter maken. Ja, dus die 50.000 euro die raken jullie wel kwijt. Ik hoop dat er veel mensen zijn die goede ideeën hebben... waarmee we dit soort uh, initiatieven verder kunnen oppakken en, uh, en ontwikkelen. Want er zijn uh, over het algemeen bij de mensen die zelf in het gebied wonen... heel vaak hele goede ideeën om mooie dingen mogelijk te kunnen maken. Maar dan komen de financiële middelen vaak tekort. Ja, en hoe mooi is het dat we dan op die manier een steentje kunnen bijdragen... om toch uh, te helpen in het verduurzamen van het kustgebied. Dus ja. dat, is, uh, dat is zeker waar we naartoe streven. Ja, ja, ja. Uh, waarom? Uh, want Zandpot is niet de enige uh, badplaats uh, die kan inschrijven... In Noordwijk, Bloemendaal en Katwijk. Waar waarom deze plaatsen? Uh, omdat het uh, windpark, wat ik net al zei... Hè, de, het fonds fondszaag kon staan toen het windpark werd ontwikkeld. Ja. Uh, en het uh, windpark staat eigenlijk uh, in het gezichtsveld... van deze vier gemeentes, van deze vier kustgemeentes. Dus vandaar dat we deze vier kustgemeentes de mogelijkheid geven... om ook uh, dit, uh, dit fonds dan, uh, de, de gelden vanuit dit fonds dan weer te kunnen gebruiken. Ja. Ja. Nu heb ik uh, begrepen, op jullie website uh, staat een, een bericht over oesterbanken. Hè, die hebben jullie aangelegd. Uh, ja. Kunnen we al staan? want ik heb wel trek in een paar oestertjes, rob ook trouwens met champagne. Ja, zeker. Oesters zijn altijd lekker, hè? Ja. ja nee, dat we kijken heel erg naar nou, hoe kunnen we verder dit uh, dit park ontwikkelen en uh, en dus ook dit soort mogelijkheden uh, uh, daarin uh, in, uh, in aanbrengen. Uh, want het is natuurlijk gewoon heel mooi dat als je zo'n windpark hebt... dat je daar dan ook op deze manier weer de vruchten van kan plukken. Ja. Dus we zijn daar druk bezig om dat helemaal mogelijk te maken. Dat klopt, ja. En ik dacht, naast oesters, uh, kan je dan ook niet mosselen uh, kweken? En dan is dat het, uh, een beetje hetzelfde? Of, uh, of, dat hef, weet ik eigenlijk of, niet. Ik klap ik, ik, ik nu een idee. Op, nou, we hebben op een andere plek, uh, uh, doen we wel al iets met, uh, met zeewieren. Uh, oh ja, zeewieren is ook lekker. Ja, ik wou net zeggen, die ook goed uh, eetbaar zijn. Mosselen weet ik eigenlijk nog niet, dus daar moet ik je even, okay. <laughs> even achter blijven. Nou, ik, ik zal het insturen als idee. Yeah? <laughs> helemaal goed, helemaal okay. goed. Ja, virus maar... is voor jou dan, Benjamin. want dan sla ik even een rondje <laughs> over. <laughs> Oké, okay, ik vind het ja, kan heel lekker zijn. Oké. Okay. Um... Maar iedereen die een leuk initiatief heeft, uh, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld ook nog de dierhoeven, die zat ik net ineens nog te bedenken, die hebben ook in, uh, in, uh, ingeschreven, dat is de dierhoeven in Noordwijk, die hebben we ook in Geholpen. Dus iedereen wat, die wat een goed dat? idee heeft... De Dierenhoeven is, een, is, een, is een, ja, een kinderboerderij eigenlijk, die, die ook hebben geïnvesteerd in een groen dak. Oké. Okay. Um, nou ja, zo, zo zijn er allerlei ideeën te bedenken. Uh, iedereen die een idee heeft, voel je vrij om, uh, om je aan te melden. Uh, en uh, ja, kom, uh, meld je idee uh, aan en, en kijk of je het kans maakt om, uh, om gebruik te maken van de, van de gelden die we beschikbaar stellen. Ja, ja nou heb en, ik even... Niet. Ik, ja, ja. Ik zou zeggen, voor meer informatie en het inschrijfformulier... is het misschien goed om nog even te noemen... Ja, dus op het ja. eneco-luchtenduinenfonds.nl. Daar kunnen mensen het inschrijfformulier terugvinden... en daar vinden ze ook de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. En dan kunnen ze gelijk een inschrijving ook uh, doorgeven. Ja, nou heb ik een iets minder leuk ding. Want uh, ja, toch uh, toen het uh, begon... Uh, zeg maar, het bouw van het uh, uh, uh, Windmarkpark, uh, van jullie... Uh -huh. toen waren er toch wel heel veel mensen in Zandvoort uh, daarop tegen... En uh, ja. Toen, ja, toen zijn jullie met het uh, fonds uh, gekomen. Was dat, uh, ja, was dat een, uh, een cadeautje omdat we uh, die windmolens uh, in uh, zicht uh, kregen, of hoe moet ik dat zien? Nou, wat we eigenlijk merken is dat bij de komst van, uh, van een windpark, uh, of het nou op land of op zee is... ...je merkt toch altijd dat er altijd mensen voor of tegen zijn. Dus daar hebben we altijd eigenlijk wel mee te maken. Um, wat we belangrijk vinden is dat we kijken naar hoe we duurzame opwek mogelijk kunnen maken. Want dat hebben we in Nederland ook gewoon heel hard nodig. Zeker nu in de energiecrisis zie je het belang van, uh, van duurzame opwek van uh, windenergie. Uh, dus daar, daar investeren wij heel graag in. Dat willen we ook blijven doen. Tegelijkertijd weten we ook dat de impact heeft voor de omgeving. Nou, daar willen we ook over houden. Uh, en vanuit die hoedanigheid uh, kent uh, bijna ieder windpark wel ook een omgevingsfonds. Dat is iets wat we ook uh, vanuit, uh, vanuit uh, de wetgeving willen. Um, maar dat is ook iets waar je in ECO zich gewoon goed voor inzet... om te zorgen dat we dus in dit geval investeren in ook nog verdere verduurzaming van de omgeving. Um, dus ja, wij willen gewoon graag ook oog hebben voor wat er in de omgeving gebeurt. En in dit geval uh, uh, nodigen we dus mensen uit om zelf met hun initiatieven voor verduurzaming te komen... om daar ook op weer op in te kunnen zetten. Ja, dat is, dat is heel mooi dat jullie het doen. Toch tot slot uh, nog uh, één vraag, uh, die, uh, die begreep ik niet, staat ook uh, op uh, de website uh, van jullie. Want het is uh, de laatste ronde, zeg maar de eindronde is dit. En die wordt georganiseerd omdat het windpark Luchtenduinen vanaf de kust niet meer zichtbaar is. Zo staat het uh, gemeld op de website. Uh, zijn, zijn die windmolens verplaatst, zijn ze verder uh, neergezet of hoe komt het dat, uh, dat ze niet meer zichtbaar zijn? We hebben te maken met de ontwikkeling van nieuwe windparken, uh, waaronder onder andere Hollandse Kust Zuid. En daarmee uh, verandert uh, de kustlijn van, uh, van het gebied. Het uh, des, dat we dus hebben besloten om een einde te maken aan de luchtruimtefonds. Oké, okay. helemaal duidelijk Rianne. Dankjewel ja? voor je bijdrage aan dit programma. En allemaal op je vrije zaterdag. Ik wens je een heel fijn weekend. Leuk. Heel graag gedaan. Bedankt. You... Succes uh, met het programma. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dankjewel. dag. Uh, de single van de Timex Social Club. Een lekkere disco klassieker uit de jaren 80 En uh, Rumors... Nou, de rumor is ook uh, dat uh, de kerstman alweer klaar staat om uh, Sinterklaas te vervangen, Benno. Ja, Want, uh, ja, ja Sint Sinterklaas en zijn Pieten zijn nog niet uit het land. Nee. Of we gaan het alweer over de kerstbomen... en over de kerstmarkten en dergelijke hebben. Ja. En als je in Haarlem uh, komt er een hele mooie grote kerstmarkt. Ja, helaas in Zandvoort niet. Dat, uh, tenminste, ik kon het niet vinden op internet. Geen kerstmarkt in nee. Zandvoort, maar wel in Haarlem... en wel van 9 tot en met 11 december... En het wordt afgesloten met een prachtig concert. Een groot kerstconcert door La Familia. En daarvoor hebben we Carla en Paul aan de telefoon. Hallo daar in Harlem. Ja. Hallo allemaal. Ja, goedemiddag. Ja. Um, eens even kijken: La Familia, Opera Familia. Daar zijn jullie onder bekend. Uh, het is trouwens niet, uh, Paul, uh, niet de eerste keer dat jullie optreden in de Bavelkerk. Nee, dat klopt. We hebben in 2019 we hebben er ook een concert gegeven. Toen kon helaas Belinda er niet bij zijn, want die was net bevallen van uh, de, inmiddels kleinzoon. Ja. En uh, toen een collega van ons, vriendin, die heeft uh, toen de honneurs waargenomen. En ja, we weten allemaal, de twee jaren die er tussen zitten, dat het uh, niet werd. Dus uh, we staan weer te popelen om er een mooi concert van te gaan maken. Ja, inderdaad. Ik had, Belinda had ik nog niet genoemd, jullie dochter, die natuurlijk uh, ook onderdeel uitmaakt van La Familia. En uh, Carla, wat is er eigenlijk zo bijzonder om uh, op te trainen in die Bafo-kerk, daaraan een grote markt? Nou ja, sowieso bijzonder. Het is natuurlijk een legendarische kerk. Hè? Mozart heeft er ooit nog gespeeld. op. Oh ja? Oké. Okay. Dus wat dat betreft, uh, nee, het, is, het is gewoon een, een, een schitterende kerk. We zijn zelf uh, tenminste ik ben, uh, Belinda en ik, die zijn uh, Haarlemmer's... Uh, uh, puur zang, ja. <laughs> zou ik het zo zeggen. Paul, die uh, komt uit Amsterdam. Maar inmiddels natuurlijk ook weer uh, zo'n uh, meer dan twintig jaar hier uh, Haarlemmer. Maar goed, uh, het is heel leuk om in eigen stad sowieso natuurlijk op te treden. En wat ook wel heel bijzonder is, is dat uh, dit jaar het, uh, het goede doel waar wij ambassadeurs van zijn, ja. de Stichting Bij voor Jou, dat is het, het hoofdgoede uh, doel van de kerstmarkt. Die heeft het helemaal omarmd en uh, met die stichting, uh, ja, die maakt het eigenlijk mogelijk om hoogwaardige muzika concerten te, te laten geven bij onder andere bij, bij ouderen, ja. maar ook voor mensen met een met het syndroom van Down en verstandelijk beperkte mensen. Want daar er, er is dus een speciaal project voor. Daar hebben wij ook ja heel veel liedjes voor geschreven. En dat, dat brengen we nu in het land. En om dat zoveel mogelijk bij de mensen ook te kunnen brengen. Nou, daar, uh, daar, gaan, uh, daar wordt, uh, er worden centjes voor opgehaald. Dus dat is ontzettend leuk. Ja, ja, ja. En um, ja, jullie treden ook op hè, voor die stichting. Of namens die stichting uh, Wij voor jou. Ja, dat klopt. Ja, dan geven we dus, nou net wat ik zeg, we geven enerzijds is er een project dat heet Goud voor Oud. <laughs> en daarmee geven wij een beetje, ja, concerten in de sfeer van André Rieu. Gewoon echt heel vrolijk en feestelijk voor mensen, ja, voor vereenzaamde ouderen. Mensen in de ouderen in verzorgingshuizen. Die konden natuurlijk zeker na de afgelopen periode, konden die wel eventjes een steuntje in de rug gebruiken. Dus dat is enerzijds dat. Ja. Maar de, de, de kerstmarkt, die richt zich speciaal op het project. Uh, dat is, heet Amazingly limits dat zijn eigenlijk dus uh, ja, de, de fantastische kwaliteiten van mensen... die uh, een verstandelijke beperking hebben... om juist die kwaliteiten te benadrukken. Okay. En uh, dat is waar, uh, waar dit voor staat. En uh, ja, daar hebben we afgelopen periode ook alweer... een aantal fantastische uh, concerten kunnen geven voor deze mensen. En dat, uh, ja, dat is gewoon schitterend. Ja, en Paul, de, dit groot kerstconcert in de, in de Bafelkerk. Uh, uh, in, in hoeverre is dat heel speciaal voor jullie? Moeten jullie bijvoorbeeld uh, helemaal ...apart repeteren... repeteren hiervoor... Nou, we maken natuurlijk wel een speciaal programma voor de Bavo. Dat, uh, kijk, uh, elke locatie passen we altijd uh, het nodige aan. Kijken wat, wat goed daarvoor is. En dat hebben we zeker hier, want ja, het is een, een, een enorme hal, is het in feite. Ja. Ik weet niet hoeveel duizenden mensen erin kunnen. Oh ja, zoveel? En, duizenden? Ja, ik geloof dat we in 2019 zaten er wel 2000 man, geloof ik, in de, in de kerk. Ik wow. weet het niet, maar het gigantisch wel. En dat geeft natuurlijk een enorme sfeer. Weet ja. je? Het, eh, daarnaast is het zo toen deden met uh, ballroomdansers waren erbij. Nu hebben we weer een leuke verrassing. Ga ik niet verklappen. Oh. Er uh, dus komt het wit nodig om de hoek zeilen. En dat heeft natuurlijk wel wat voorbereiding nodig, zeker ja. wel. Maar ja, weet je we kunnen ook altijd terugvallen op bepaalde basisnummers... die we allemaal kennen met de kerst en die het, nodige sfe uh, het bekende sfeertje neerzetten. Wat de kerstmarkt zelf natuurlijk ook doet. Want het, heeft altijd, het is altijd een heel warm gebeuren, ook al waait het of regent het soms. En ik hoop dat we dit keer wat lekker het zonnetje erbij hebben. Niet te koud, zeker niet de kerk, want uh, die zullen zich wel niet volledig verwarmen. Dat denk ik ook niet nemen. En dit is een koude kerk, hè? Dat, ja. ja dat kleedje erop. Zo. Ja, kleedje erop. Precies, ja, dat wou ik ook zeggen. En die, uh, um, dus een paar duizend mensen kunnen erin. Maar hoe kunnen die mensen aan kaartjes komen? Want dat uh, vertelt dat persbericht eigenlijk niet zo goed. Nou uh. ja, weet je wat dat gewoon is. Kijk, La Familia is natuurlijk gewoon ingehuurd door de gemeente Haarlem. En die willen dat cadeau doen aan alle mensen. Dus de mensen kunnen gewoon na een half uur van tevoren de kerk in. En dan het vol is vol. Ja, ja, ja. Ook heb je hier wel een website. Kerstmarkthaarlem.nl En daar zullen ze waarschijnlijk dan meer informatie kunnen krijgen. Nou, jullie hebben in ieder geval geweldig veel zin in. En ik zat me nog af te vragen. Worden jullie begeleid door live muzikanten? Of hoe gaat het? Nee, dit keer worden we niet door live muzikanten begeleid. Dat is ook wat betreft het hele uitversterken dat soort dingen met deze kerk is dat een enorme klus en dat brengt zoveel dingen extra met zich mee ja. dat we dit keer voor hebben gekozen om het uh, met uh, de orkestbanden te doen en dat, gaat, dat klinkt fantastisch klinkt dus, uh, dat. Dus uh, dat wordt het dit keer. Dus uh, misschien volgende keer wanneer we meer budget is. Ja, ja. Dat is dat... een volledige uh, orkest. Ja. Nou, dat kan niet altijd. Nee, nee. <lacht> Snap ik helemaal. En, en mogen we mee zingen, Carla? Absoluut. We nodigen natuurlijk zeker mensen uit om mee te zingen. Daar zijn het mooie momenten voor in gebracht in het, uh, in het programma. En uh, nou ja, het, het begint in ieder geval vanmiddag om drie uur. Een half uurtje van tevoren kunnen de mensen naar binnen. En uh, dus 11, uh, 11 december, hè? zondag 11 december. Ja. Ja. En uh, Dus ik zou zeggen, wees er bij tijd bij, want vol is vol. Ja, ja, precies. Dan kan je er niet meer in. Dan kan je altijd nog op de acht... Kan je nog naar. De, nee? oh, de negende, sorry, excuses. De negende kan je nog een, een concert van Belinda. kan je nog uh, meemaken. En uh, dat ik weet alleen de naam van de kerk niet. Het is een beetje slordig. Ja, die heb ik hier uh, gestaan. Uh, oh, jij hebt hem. Ja, ja, Doopsgezinde Kerk in de Frankenstraat. Precies. Oh, ja. ja, dat is ja. een soloconcert. Ja. Een blijft zo'n concert met de pianist. Ja. En, uh, dus dat is natuurlijk ook fantastisch. Ja, ja, ja. En daar kan je ook gewoon naar binnen lopen. En dan kun je ook naar binnen lopen. Ja, wauw. Ja. Ja, en voor is... de mensen die het nou helemaal, allemaal dat weekend gewoon helemaal bezet zijn. We geven de, de 20e december in het Vulco Theater in IJsselstein ook nog een groot kerstconcert met La Familia. En, en op kerstavond in Schipluiden, dat uh, uh, ligt vlak bij Op Hoden Pijl. Daar oh, geven, ja. we, geven Paul en ik nog een, een tijdskerstavondconcert. En ja. allemaal terug te vinden op jullie eigen website, neem ik aan. Ja. Ja, op okay. eigen website. En noem de website nog even dan? Nou, de de website van La Familia is gewoon uh, La Familia. Familie met een a aan het eind, in plaats van ja. een e. lafamilia.nl. En als je dat eigen Duitse kerstconcert op uh, kerstavond wil meemaken... dan moet je even gaan naar tobi.nl, Dus to b benl Oké, okay, helemaal goed. Nou, Paul, Carla en Paul, dank jullie wel voor de bijdrage aan dit programma. En uh, ik wens jullie een hele mooie kerst met hele fijne optredens. En dat de uh, kerk maar barsten vol mag zitten. <laughs> Zeker. Ik had een beetje moeite met de B. Barstensvol vol mag zitten. Uh, uh. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Mooi optreden van uh, La Familia. En natuurlijk ook uh, met uh, de single die we nou gaan uh, draaien. Hier is uh, Oh Holy Nights. Heel veel plezier daar. Dankjewel. zojuist aan de telefoon... Paul en Carla van La Familia. Die is juist te horen met de single Oh Holy Nights. Nou, het kerstconcert. Daarom belden we ze op, Benno. Want ja. wanneer is dat... En uh, hoe laat? En uh, weet je er meer van? <laughs> uh, ja, dat was, uh, het is gratis. En het is Kijk, de dat is een goede bericht. Ja, dat, uh, dat is het allermooiste. Uh, Bafokkerk uh, uh, aan de Grote Markt in Haarlem. We hebben twee Bafokkerken in Haarlem. Dus uh, de kathedraal, daar moet je niet zijn. Ja. Maar aan de, in het centrum. En uh, dan eens even kijken. Nou, je kan het in ieder geval terugvinden op de kerstmarkthalem.nl. Dat is de website. Uh, en het was, uh, even kijken. Ja, ik zit natuurlijk een beetje te zoeken. Van waar heb ik het nou weer? <lacht> uh, want het is een vrij groot uh, zaterdag en zondag. Even kijken, we sluiten het weekend af. Dus het is op zondag uh, 11, no, de, 11 december. De, 11 december, Precies, om drie uur. Daar vindt het allemaal plaats. En uh, het is fijn dat het s'middags is. Dan, ja, ze, ze maken hele goede muziek. Ja, ja, het dus je komt zeker niet van een koude kerk thuis. Als je daar in die Bavo-kerk geweest bent, of wel. Het is vrij koud daar, hè? Ja, het is een koude kerk. Zelfs zomers moet je met een jas naar binnen. Dus als je van een koude kerk thuis wil komen... moet je daar naartoe. Dus laten we ons maar lopen bij Jan. Zeker, Jan. Hoe is het daar? Goedemiddag nogmaals. Goedemiddag, Rob. Je laat me wel wachten, hè? Ja, ja, ja, ja. We lullen wat door, hè? Nee, he? dus, uh, <laughs> nee het, is, uh, het is nog steeds 1-0. Kijk. Ik, uh, ik sta nu aan de kant waar, uh, waar wij onze dobberten moeten maken. En uh, ik moet eerlijk zeggen, maar we hebben al vier, vijf kansen gehad in uh, tien minuten dat we bezig zijn. Oké, okay, dat is niet verkeerd. Nee, nee, nee. Nou, maar ze gaan allemaal net over en net naast. Uh, Salim werd net uh, neergelegd op de rand van het strafgebied, Dan de vrije trap van Kastien. Die ging rakelings over van later aan de andere kant was het Jeffrey die hem kon nemen. En die ging ook weer over, raak links. En nu die mooi dieptebal van Jeffrey op bal. Uh, op nu legt de voort. Slim. Ah, oh, nou, toen Christine schiet naar hem. weer een kans. Vijf meter voor het doel. Vijf meter. Hij is toevallig nemen, ja. Het is niet anders. Nee, nee, nee, nee. Maar ja, dat betekent wel als er kansen zijn, dan uh, kan hij er ook zomaar in vliegen. Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat weet ik. En dat, dat, uh, het ziet er goed uit, hoor. En ik zie ook dat uh, Raymond Lagenburg uh, herstelt van een blessure, want hij is al tien minuten aan het warm lopen. Dat is de kans. Die gaat er zo in komen. Ik weet nog niet wie eruit gaat. Maar dat zal een van de middenvelden zijn. Oké, okay, nou hoe is, is uh, Ted Sonnier, is hij uh, tevreden tot nu toe uh, over de wedstrijd? Jawel, je ziet, je ziet hem, uh, maar je ziet hem ook dat hij 5 uh, bent van uh, vreemde excissingen in, in, uh, in ons nadeel. En hij zie je hem alweer reageren. Maar ja, dat, dat zou ik ook doen. Oké, okay, nou ja. Dus, uh, hey, we hadden uh, vanuit uh, de wandelganger gehoord dat uh, Ted, uh, uh, de, de trainer, uh, er uh, mogelijk mee gaat stoppen. Weet jij daar meer over? Ik weet er nog helemaal niks van. Ik heb er ook helemaal niks over gehoord. En, uh, hmm. Hij zal het wel uit eigen beweging moeten doen. dat als Sv. hem zou ontstaan, dan zouden we een, uh, een uh, <kijen> zou er door moeten betalen natuurlijk. Oké, okay, want uh, het contract is en? tot wanneer van hem? Weet je dat? Tot het eind van het seizoen. seizoen. Oké, okay, ja, maar daar hebben we het ook over. Hè? Na het seizoen uh, dat hij dan oh, uh, stopt. Oh, zo uh. Maar een andere trainer... Ja, het is even een, een ander financieel plaatje. Dat, uh, we zijn momenteel niet de vereniging dat je zegt van... we uh, van het geld. Dus we ervoor weer de je nu. Nee. Nee, weer weggewerkt. Nou Jan, je houdt het uh, ja. voor ons uh, in de gaten. En uh, straks komen we weer bij je terug. Dankjewel voor okay. dit moment. Tot straks. Oké, okay, tot straks. Dat was Jan uh, vanuit Amstelveen... Bij ANVS is uh, nog steeds uh, 0 tegen 1, dus uh, we staan gelukkig uh, nog steeds voor uh, Benno. Drie punten. Ja, drie punten nog in de even... Me even meenemen naar Sandvoort. Precies, precies. No. Zeker, even nou, nagelbijten. Even nagelbijten, oh. zeker weten. Nou, hadden we gisteren een andere wedstrijd gezien van, ik moet het toch even vertellen van het Nederlands elftal. Ja. Maar uh, ja, de NOS doet uh, uitgebreid verslag trouwens van het uh, WK in uh, Qatar en... Uh, een plaat die ze daarbij gebruiken en die veelvuldig hoort op de televisie bij de verslaggeving. Is deze. This is the moment van Son Mir. En die gaan we nu ook voor je draaien.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 Deze single van uh, Sommelier wel uh, de single van uh, Qatar 2022 uh, noemen. In ieder geval uh, bij de NOS, uh, onze collega's. En this is the moment. Nou, voor uh, SP Zandvoort uh, geldt het wel. Maar uh, voor uh, de heren van uh, het Nederlands Elftal uh, ging het gisteren eventjes wat minder. Hè? Dat hebben we wel gemerkt. Maar goed, we gaan uh, weer op naar het nieuws. En uh, weer van... Uh, 4 uh, uur, en daarna zijn we er nog 1 uur lang met uh, Zandvoort op zaterdag. De laatste plaat voor vieren is deze van de SOS Band. Tot zo!